Wat zullen we nou krijgen, zeg? Uh, komen op tv. Op tv? Oh, ja, op tv? Op tv? Ja. ja, ja. ja maar, kan, hoe, maar toch niet in het familiediner, hè? Dat jij en ik dat snotterend goed gaan maken, zeker? Pa, pa alsjeblieft. Je hebt me toch niet opgegeven voor zo'n programma met oude vakantievriendinnetjes? Dat ik ineens tegenover zo'n opgegraven veenlijks sta... Oh, die ik een halve eeuw geleden een keer achter de fiets... Dat Ja, ik nou, dus een zo is het wel gegeven. weer genoeg, pa. Dank uh, voor de bijdrage. Komen op ATV. De kip komt op, ATV. op AT5. Op AT5? Op at Nou, op AT5, wat leuk, lieve! Ja. En waar gaat het dan over? Over het rookverbod. Het rookverbod? Kip? Rookverbod? Ja, hoe we daar als klein café mee omgaan. En wat het voor de omzet betekent. Maar, maar er rookt hier toch helemaal niemand? Ik ben gestopt toen kruif Naar zijn een hartaanval, nooit met een sigaret aangeraakt. Dus wat moeten ze bij AT5 dan met een rookloos café? Ach, wat doet dat dan nog toe?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 Lief het. kom eens lekker bij me liggen. Oh, oh ik ben kapot. Hij is goedkoop. Hou je nog van me? Wat is dat nou toch weer voor vragen? Of niet zo raar? Natuurlijk hou ik van je. Nou, bemin me dan. Mensen, bemin je iedere dag. Vanaf het moment dat ik mijn ogen open doe. Dat bedoel tot... ik niet. Oh.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 We hoeven niet meer. Ik bedoel, uh, we gaan niet meer van. Slaap lekker, schat. Ik hou van je. Nou ja, zeg. Vrouwen. Meneer, kunnen die vreselijke schilderijtjes even van de muur? Hij hey, zegt dat zijn wel mijn ouders, he. ja, maar gewoon weg hoor.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 Nou, zet ik hem eentje harder. Oh. En nog rustig aan met die kanarie. Tja, het kan toch geen kwaad, hè? Ja, mm, oh, goed. Ja, dat voelt goed, hoor. En dit is het hoogste standje. Oh, oh, oh, oh. uh, uh, pak maar in. We doen hem. En wat betekent het hooggebot voor de kleine bruine kroegjes? Kijkt u naar het reportage van Belinda van Nelle. Techniek, Philip Stuygensand. Café de Kip, maar zomaar een buurtcafé. Uh, ja! ja, ja, ja, ja, ja. Oh, stil, nog, stil, nog. Yeah, Dat is mens. Meneer Goedkoop, uh, wat hebt u gemerkt sinds de invoering van het rookverbod? Uh, natuurlijk voelen wij dat als uh, kleine ondernemers. Hè. Ik zie mijn omzet met de dag dramatisch dalen. Maar met jong tong en de maat. Ja. Die steken in hun villa's nog maar weer eens een keer in een sigaartje op. Terwijl de gewone man in de kou en in de wind zijn safie probeert aan te steken. O, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Oh, stil ja, zeg, maar, stil maar. Er van café. Zeg, waar is Leo eigenlijk? Leo, de, Leo, je bent op de TV. Nou, waar zit hij nou toch? Hij staat buiten te roken. Dat is ook, hè? Maar Leo rookt toch? Tja, dat is van de roep. En het gevolg van de gewetenloze ambitie van mijn schoonzoon. En wat bedoel je daarmee? Denk je dat ze die onzin in één keer hebben opgenomen? Nooit, nooit, nooit. Leo heeft het wel tien keer over moeten doen. Die jongen heeft een half pakje dan wegblazen. Oh. Het is al wel afgelopen jongens op de televisie Verslaafd, voorgoed verslaafd Als je na zo'n tijd weer begint Kom je er nooit meer vanaf En alleen maar omdat onze mees hem daartoe heeft aangezet Is dat waar? Oh, ik heb het hem gewoon vriendelijk gevraagd Hij heeft die arme leeuw gewoon afgeperst mees Afgeperst? Nou ja, het was laten we zeggen Een aanmoed dat hij niet kon weigeren Mees Ik heb één bonnetje van hem verscheurd we je toch al zo'n geweldig omzet. Nou ja, dus dat kan er nog wel bij. Hij koopt hier zijn sigaretten, dus dat komt helemaal goed waar. Genoeg. Ophouden nou, jullie. Hé, hey, Leo. Oh, Leo. Hey Leo, hey hey hey je was op de feit, dus het gaat wel. Ik geloof dat ik een koudje buiten heb opgepakt. Ik denk dat je maar beter weer stopt, Leo. Ja, morgen.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 Je hebt er nog voren gestudeerd. Tja. Ja, ik zie eigenlijk maar één mogelijkheid. En, en dat is? Hypnose. Hypnose? Ha! Wat weet <laughs> jij er nou van, man? Ik heb tijdens mijn studie de nodige experimenten rond dat fenomeen uitgevoerd. En wellicht is Leo ontvankelijk. Oh, nou, ja. Nou. Hey, oh, Leo. Hey, Leo. Leo. Koud, Leo. Ga eens even zitten hier. hè? Hoezo? Wat is er dan? Nou, Leo, ze gaan de nieuwe uur keller op je loslaten. Dit gaat echt niet zo lang, Leo. Je moet stoppen. wel nou, morgen. Dat heb ik toch gezegd? Morgen? Nee, nee, nee, nee. nee. Nu. Nee, dat wordt dat, dat moeilijk. <lacht> morgen heb ik wat meer tijd om te stoppen. De, de prof hier, die gaat jou hypnotiseren. Wacht even. Wat, wat gaat hij doen? Ik breng je in een lichte roes. Nou, dan kan hij net zo goed drie borrels nemen. Ja, alsjeblieft. En zodra je die staat bereikt hebt... vertel ik je het roken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 Houdt niet meer van me. Wat een onzin. Ik kust de grond waar je gaat. Ik heb liever dat je mij kust. Om te beginnen. Dat was het. Sorry, liefens. Ik ben gewoon niet in de stemming. Maar wil je dat niet leuk met ons nieuwe speelgoedje? En ik heb al helemaal geen zin in moeilijk gevogel. Oh, blijf nou in bed.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 Kom nou eens hier, hè. Toos, palverenier. Toos, goedkoop graag. Ik ben namelijk helemaal van jou. Oh, oh, oh, oh. Laten we zeggen, vertellen ze. Wat was, wat was er nou precies van plan met die bimberende kanariepiet? Oh, oh, oh. Hoor ik daar een beest van de lift aan je koontje komen? Oh, ik kan me vergissen. Maar als ik me goed herinner, stond er nog een ander beest in de lift. Oh, oh, trek onmiddellijk. Die vreselijke strengtjes pyjama uit hier. Oh, dat beest dus. Yes, en dat beest. Heb zin om te spelen. Oh, oh, oh, oh. oh meisje. Oh. Jongens, wat is dit voor pokkenmuzie? Pa, zeur niet. Laat die kaas een en blijf ik keer twee minuten van mijn dochter af, jongen? O, bedoel je, soms mijn vrouw? Ja, die bedoel ik ja, bronzen Garen Get on up! on <coughs> up! zeg, zeg, zeg, nou, shit, kijk dat nou, eens. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik heb een plantje onder de kap, maar kan ik even snel... Uh, Eén pakje kamelen op de lat? Ja, ja, natuurlijk, mees. Heb jij nog van die mintjes? Huh? Anders zou ik mijn dochter het En dan krijg ik weer zo'n preek van... Uh, oh, wat de rook allemaal met de gordijnen doet. Oh, shit, het regelt ook dat nog. Misschien hebben jullie in de keuken opsteken. Dan ga ik wel onder de kap staan. Ach, tuurlijk, Leo. Leo, je bent van harte welkom onder onze afzuig. Uh, nou, uh, dankjewel. <coughs> Waar blijft die prof nou? Hij is onderweg. De emmer staat ook klaar. Oeh, ja, laat je even kijken. Gert van de gert van, wat is dat? Ah. Die hebben we bij slagerij het eeuwige leven opgehaald. Mani heeft er een paar chemicaliën bij gedoet. Eet gras. Dat lijkt zo wel uit een horrorfilm bijgelopen. Nou, klinkt ook, hè? Oeh, wat een lucht. Leo, dat is nou al je derde. ik, ik, ik moet wel. Ik heb, ik heb een straatverbod. <gacht> een straatverbod? Hoezo? Ik, ik mag van mijn dochter nu ook niet eens meer op straat gaan roken. <gacht> dus jouw afzaagkap is, is mijn laatste toffelsoort. <gacht> Kopje koffie? Ja, doe maar. <gacht> Leo, Leo, wat is het? Ik word niet goed. Wat gebeurt er? Ik val ongelooflijk. Nou, hou je nou vast, Leo. Ik weet het zeker. Ik val. Oh, oh Leo. Oh, meisje Ba. Brof. Wat nou toch? Leo, Leo is nu goed geworden. Och. Oh. Heel. hem op, jongens. Ja, maar ga wel voorzichtig, hè. Voorzichtig. Voorzichtig. Ja, ja, goed zo. Goed zo. Maar laat het niet pan. Ja, ik heb er nog voor gezegd. Help eens hem. Hij is zwaar, hij is zwaar. Wat, wat wil je hem oh, le oh, hebben? Le le le le leg, nou? leg hem hier maar op de bar. Op de bar? Ja, straks leg je het blootje op mijn bar. Nou, leg hem dan op de tafel. Oh. Nou, moet hij weer op de tafel. Nee, ik zou het als deze operatie een beetje helder gecoördineerd wordt. De, nou, nou, nou, doe hem dan maar op. Laat hem nou, als hem nou gewoon even op de grond leggen, ja? ja ik ben een zinnig voorstel. Nou, je bent maar voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ja, dat nou. weten we nou wel, zenuwelijer.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 En wat heeft dat met roken te maken? Nou, we gaan zeg maar de confrontatie wat steviger aan. Hoe dan? Momentje. Jesus, yes. wat vergaat? Wat, wat, wat is dat? Een wong. Een long. Hij is helemaal zwart. Wat, wat, wat, wat, wat is...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 ...kunt u nogmaals beluisteren via citroentje met .nl. Maar ook als podcast. <laughs> nee.